Als je een brief schrijft met een bom als je goudvis is verdronken in zijn kom. Al meer je naar je vrouw kijkt. is niet goed als je zelf gaat zitten op je nieuwe hoed als je op jacht gaat en konijnen schieten terug als je neigt. Het scheren in je rug van wanneer je gaat dan dansen Op een mijn die je niet ziet Dan heb je reden Reden om te huilen van verdere Yeah. bad, dan kunnen wij er ook een keer in, ja? Ja, ja, rustig, rustig. Een mens mag niet eens meer badderen. La, la, la, la.